Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. Raadsleden van de gemeente Haren hebben met verbazing gereageerd... op het opstappen van VVD-burgemeester Bats. Alle fracties noemen het vertrek onnodig en betreurenswaardig. Bats maakte gisteravond voorafgaand aan de raadsvergadering bekend... dat hij per 1 april vertrekt. Aanleiding is de kritiek op zijn functioneren tijdens de Facebook-rellen. Tot nu toe zijn er 2500 aanvragen gedaan... voor een verblijfsvergunning in het kader van een ruimer kinderpardon. Niet alleen kinderen, maar ook hun ouders en minderjarige broers en zussen mogen een aanvraag indienen. Dat kan nog tot 1 mei. Geschat wordt dat 800 kinderen van asielzoekers die langer dan vijf jaar in het zicht van de Rijksoverheid zijn, in Nederland mogen blijven. De Eerste Kamer heeft met een minieme meerderheid ingestemd met extra huurverhogingen per 1 juli. Voor de mensen met een inkomen boven 43.000 euro kan de verhoging oplopen tot 4% plus inflatie. Het kabinet wil met de maatregel scheef wonen tegengaan... zodat er meer huizen vrijkomen voor huurders die minder te besteden hebben. Tijdens de troonwisseling op 30 april in Amsterdam... zijn winkels, cafés en restaurants rond het dam gewoon open. Dat heeft burgemeester Van der Laan gezegd... op een bijeenkomst voor ondernemers en omwonenden. Ondernemers vreesden dat ze hun bedrijf enkele dagen moesten sluiten... en omwonenden waren bang dat ze tijdelijk hun huis uit moesten. In het noorden van Frankrijk zijn nog steeds wegen afgesloten... door de hevige sneeuwval van gisteren. Pas in de loop van de ochtend wordt de situatie op de weg weer normaal, zo is de verwachting. In België worden vrachtwagens naar het zuiden tot zeker 8 uur vanochtend tegengehouden. Tot die tijd is er ook geen trein- en vliegverkeer. Barcelona en Galatasaray hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Barcelona won met 4-0 van AC Milan. In de andere wedstrijd schakelde Galatasaray Schalke uit. De ploeg van Wesley Sneijder won met 3-2. Dan het weer nog. Het klaart steeds verder op. Maar aan zee kan er sneeuw bijvallen. Met minima tussen min 3 en lokaal min 10 in het zuidoosten is het koud. Later vandaag ook wat sneeuwbuien. Maar de zon schijnt ook af en toe. Vanmiddag wordt het 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is woensdag 13 maart en nog steeds erg koud. Ja, we gaan de rayonhoofden bellen voor dadelijk. Nee, het sneeuwt er nog steeds. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben er veel last van. Onze correspondenten houden u op de hoogte. En Giski Loonstein in het noorden van Frankrijk bij Lille staat ook nog steeds vast. We gaan maar weer bellen. Burgemeester Bats van Haren vertelt straks waarom hij toch opstapt terwijl hij van de gemeenteraad mocht blijven. U hoort Amsterdamse ondernemers over 30 april. Er is vogelgriep uitgebroken op een bedrijf in Lochem. En Mark-Robin Visser, goeie Morgen valt er nog wat te verdienen vandaag. Ja, nou, dat uh, gaan we heel snel horen. Want er komt vandaag een uh, grote handelsmissie vanuit Marokko naar Nederland. En we gaan het dus hebben over uh, de wederzijdse groeiende belangstelling... en samenwerking op economisch vlak. En de muziek vanochtend onder andere van Orchestral Maneuvers in the Dark. Zes minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Het kwam voor veel mensen uit de lucht vallen. Burgemeester Bats van Haren kondigde gisteravond zijn vertrek aan. Hij deed dat voor het begin van de raadsvergadering... waarin het kritische rapport van de commissie Cohen werd besproken. De burgemeester zag geen andere mogelijkheid. Je moet als burgemeester volstrekt onafhankelijk... en niet kwetsbaar kunnen acteren. Er zijn nogal wat dingen in het rapport uh, geschreven... Uh, waar je, uh, uh, nou ja, toch uh, een opvatting over kunt hebben... maar die je in ieder geval in je rol als burgemeester buitengewoon kwetsbaar maken. De gemeenteraad zou gisteravond stemmen over een eventueel vertrek van Bad. De meerderheid van de partijen was er voor dat de burgemeester zou aanblijven. Het vertrek hadden ze dan ook niet zien aankomen. Erg verbaasd. Nou, je staat paf, is niet helemaal waar natuurlijk... want uh, dan zou ik ook met een mond vol tanden staan en dat was niet van plan. Maar ik vind het heel erg jammer voor de gemeente Haren. Ja, een hele rare avond. En ja, die hebben Van Haren helaas wel eens vaker uh, uh, meegemaakt. Maar de, dat deze avond dan zo'n afloop zou hebben en kennen... nee, dat had ik absoluut niet verwacht. En Bats stopt per 1 april als burgemeester Van Haren. In Syrië worden kinderen bewust betrokken bij de oorlog. Volgens hulporganisatie Save the Children... worden ze ingezet als koerier, een smokkelaar of levend schild. Veel andere kinderen zijn ondervoed en moeten op straat leven... Door de oorlog zitten de kinderen in de val zegt Safety Children. They're finding themselves without enough food, enough water inside Syria, facing psychological trauma and safety in the Children roept alle partijen op om hulpverleners onbeperkt toegang te verlenen tot slachtoffers. Een lekke waterleiding heeft tot veel problemen geleid gisteravond in Friesland. Zo'n 100.000 mensen zaten urenlang zonder water. Gelukkig kon het lek na een paar uur wel worden gedicht. Waterbedrijf, Fietens, heeft nog geen idee hoe het lek is ontstaan. Voor ons is het nu wel de zaak om te kijken waar het op komt. Graafwerkzaamheden, verzakkingen of de andere soort dingen. Er kunnen enorme spanningen komen op die leidingen. De leidingen waren van prima kwaliteit, hoeft hoefden niet vervangen te worden. Dus er moet wel een andere oorzaak voor zijn. En uh, ja, we willen graag wat uh, waar het op komt. Ja, dat is natuurlijk lastig, maar voor zover bekend heeft de waterstoring niet tot grote problemen geleid. Precies een jaar geleden verongelukte een Belgische bus in een tunnel bij Schier in Zwitserland. 22 schoolkinderen en zes begeleiders kwamen daarbij om het leven. Veel mensen zullen het ongeluk nooit vergeten. Zoals deze Zwitserse hotel-eigenaar die de ouders van de kinderen opving. chose de abstract: accident, het tunnel, des morts. In de Belgische plaats Heverlee wordt vanmiddag een monument onthuld ter nagedachtenis aan het ongeluk.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 Burgemeester van der Laan van Amsterdam hield gisteravond een bijeenkomst... voor bedrijven en omwonenden van de Dam. Hij zei dat maximaal 25.000 mensen het plein op kunnen... om de balkonscène te zien. De publieke omroep blijft bij de naamswijziging... van de televisie- en radiozenders. Dat zei voorzitter Haag Hoort in Pauw en Witteman.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 De geblende naams- en logoverandering leidt tot ophef. Veel mensen vinden de naamsverandering vreemd in een tijd van bezuinigingen. Ik We heb een eerste blik in de krant. De Volkskrant opent met het opstappen van burgemeester Bats van Haren. U hoorde al daarover Bats. Ziet het rapport van de commissie Cohen um, dat hij grote fouten heeft gemaakt. En dat hij geen leiding meer kan geven aan zijn gemeente, zegt hij. Op de voorpagina van de Telegraaf. Daar uh, ruimte voor uh, winterpech en winterpret op de voorpagina. Uiteraard, de sneeuwfiles zijn ontstaan. Um, en een verhaal over de schilderijenrovers. Die zouden thuis voor de rechter uh, komen. Justitie heeft in de kwestie van de megeroof van de schilderijen uit de kunsthal... het Verbijsterende besluit genomen, zo schrijft de Telegraaf... in Nederland geen strafproces te houden. Opening van Algemeen Dagblad. Antibraakpil is mogelijk dodelijk. Europees onderzoek naar sterfgevallen. Europese geneesmiddelenwaakhond begint een onderzoek... naar een antibraakmedicijn, Domperidon. NEC Next heeft een alleraardigste knipoog gemaakt vanochtend op de voorpagina... Eh, richting de naamsverandering van de NPO. NEC Next gaat namelijk voortaan. NEC Next heten, zonder punt. En eh, zonder de E. Voor de lezer wordt het duidelijker. NEC Next gaat van naam veranderen met één sterke naam op papier. En internet wil de krant beter tegenwicht bieden aan mediamerken... zoals YouTube, Google en Apple. We willen klaar zijn voor de toekomst. Ja, en trouw voor op de voorpagina een grote foto van groen, ontluikend groen. Het is tenslotte bijna voorjaar. En een knopje, een roos knopje. Nee, het is een, nee, nee, nou. een helleborus in een tuin bij Maas Bommel En de bij is dat vorst niet funest is voor planten. Nee. Een tuinder zegt dat er best wat knoppen kapot mogen vriezen. Nou... Wees u dat? dat geldt niet voor alle planten, trouwens, geloof ik. hè? Nee, de violen, violen, moeten, naar binnen. Nee, ja. violen moeten naar binnen. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journal. We started the day with a mood and a shake. He's walking along with his soul and his love. van de Polyphonic Spree. Gaan we naar Mark Robin Visser voor ja. de eerste keer vanochtend. Ja, goedemorgen Mark Robin. Ja. Jij gaat ja. op zoek naar handel tussen Nederland en Marokko. Waarom? Nou, uh, waarom? Uh, omdat, uh, omdat er een, een... Ja, dat is eigenlijk wel bijzonder. Er komt een handelsmissie, een, een vrij zware handelsmissie... zoals we dat uh, mogen noemen. Uh, vanuit Marokko naar Nederland vandaag. En die zijn vandaag en morgen in Rotterdam. Om te praten over uh, ja, het aantrekken van de, van de economische betrekkingen, zullen we maar zeggen. Maar mag ik eerst even iets anders uh, vertellen? Want ik heb namelijk gang. nog iets anders. Ja, ik loop namelijk, ik ben in Veenendaal, ik, ik ben op een industrieterrein in Veenendaal. Uh, want we zijn vanochtend uh, te gast bij uh, Hendricks Bouwbedrijf in Veenendaal. We staan op de parkeerplaats. En ik liep net even over rond onze bus, onze radiobus. En uh, die is gisteren opnieuw beplakt. Dus die is, er zijn een oh, stuk... oh nee toch. Ja, echt waar, Lara. Er toch niet aan met alle kanten... uh, dat ene? Op alle kanten hebben wij nu staan altijd overal NOS. Dat is er oh, gisteren okay. Oh, okay. met de grootst mogelijke moeite opgeplakt. We hebben ook drie auto's hè, van de NOS. Die zijn alle drie uh, beplakt. Ik zal even aan de directeur van de Vliert vragen van Hendricks Bouwbedrijf... wat hij ervan vindt, want die staat ook te kijken. Mooi? Ja, ik vind het, uh, ik vind het wel mooi. Het, uh, de, de, de, de bus is vies, alleen het gedeelte wat nieuw plakt is, is schoon. Dus uh, het, het <lacht> valt goed op. Het valt goed op. Het is een mooie witte achtergrond... en dan met donkergrijze letters, dan staat daar... altijd.overal.nos. Punt, punt, ja, ja nee, dat klopt. Dat, dat lees ik ook. Ja. Heeft u een mesje... Ik heb geen mesje bij de hand. Dan kunnen we het er nou weer afhalen, hè? want we hebben gisteren gehoord dat het allemaal anders moet. Ja, en wat wordt, wat wordt het dan? Het moet ergens NPO natuurlijk oh, staan. Er moet ergens tussen komen, zeg ja. maar. Oké. Okay. Nee, ik heb geen mesje voor u. Maar u bent toch wel heel handig? U bent van een bouwbedrijf, dus u weet wel hoe we dat snel weer eraf. <coughs> nou, even een correctie. Wij zijn geen bouwbedrijf. Wij zijn, wij zijn geen Hendriks bouwbedrijf, wij zijn Hendricks Groep uit Veenendaal. Ja. En wij zijn uh, met name toeleverancier aan, aan de bouwbedrijven. Oké. Okay. Dus alleen, we hebben dus wel een connectie met de bouw. Uh, we bouwen niet zelf? Nou, dat is ook niet helemaal zo. Oh, dus je bent wel een bouwbedrijf? Nee, wij, hebben, wij, wij doen, wij doen, wij doen een ruwbouw. Wij hebben wel een... een dat is toch ook bouw? Een, inderdaad, we hebben een bedrijf, maar dat is pas recent overgenomen per 1 januari. Een ruwbouwbedrijf? Uh, ja, een ruwbouwconcept uit Soest heeft Hendrik overgenomen per 1 januari 2013. Ah. En, uh, en daardoor zijn we wel een beetje aannemer geworden. Nou, ik ben van NPO Radio 1. Kunnen jullie dat onthouden? Ja, dat kan ik wel onthouden. Dat kan <laughs> dat kan ik wel onthouden. Ja. We gaan straks even kijken. Hebben jullie ook van die mooie bussen met beplakkingen erop? Ja, we hebben hele mooie bussen. Elk bedrijf heeft zijn eigen, heeft zijn eigen uh, naam. Het heeft allemaal Hendrix. Ja. Maar we hebben, nu, dat, dat zei ik al, een viertal ja. bedrijven. En elk bedrijf heeft zijn eigen, uh, zijn eigen identiteit, wel binnen de huisstijl van Hendrix ja. Dus bij jullie is het Hendrix, zoals het bij ons dan straks, NPO moet zijn. Moet ik, zo, zo, kunnen we dat zo vergelijken? Ja, dat kunt u zo vergelijken. Ja, klopt. Misschien toch nog niet zo'n gek idee om alles, uh, zit ik nou ineens te bedenken, NPO dan in heel veel te gaan noemen? Nee, nou ja, ja, nee precies. Dat, dat, dat wordt natuurlijk ergens bepaald. Maar dat... ja, Hendricks, dat, dat, dat is iets. Dat, dat is een naam. Dat, ja. Dat... ja, nee, dat klopt. Hendricks is al een alle naam. In, en in Venendaal bestaat het al meer dan, uh, meer dan 100 jaar. Waarschijnlijk nog wel langer. Maar zeg maar in, in connectie met, met hetgene wat wij doen. Ja. Als Hendricksgroep is er al een connectie van, uh, van meer dan 100 jaar geleden. Ja. En uh, ook door de familie Hendricks ooit opgericht. Alleen een dertig jaar geleden overgenomen door een, door, een, door, een, door een investeerder. En dat is nog steeds in handen van die ene investeerder. Weet u wat, we gaan even met een mesje gaan we die letters eraf halen... zodat we ruimte maken voor NPO. En dan gaan we straks eens even praten over jullie ambities in Marokko. Hoe een Veenendaals bedrijf in Afrika terechtkomt. Ja, ja, ja helemaal goed. Is, Tot straks. Ja, is is nu helemaal duidelijk wie waarvan is? Nee, er nou niet helemaal, maar ja, heb je het opgeschreven, Marcel? Dan het nog ik, even door. Was blijven hangen het bij is bij ruwbouw. Ruwbouw. Ja, ruwbouw hè? Maar ja, ik, zat, ik zit nog even met die beplakking in mijn hoofd. Dat moet ik toch eerst nog even. Ik ga even een foto van de beplakking ga ik op, uh, op mijn even. weblog zetten. Op nos.nl. Want voor je het weet is het weer, is het weer anders, hè? Ja, krijgt u allemaal een maar. NOS.nl kunt u ook reageren. Ja. Mark Robin, succes hoor. We ja, spreken je zo weer. Ja. Ja. NPO, NOS.nl. Wat was het nou? Oh. Nou, goed, we gaan naar Haren. Uh, er werd politiek spektakel verwacht gisteravond tijdens het extra raadsdebat... over het rapport van de commissie Cohen over de facebook rellen Burgemeester Bad zou stevig ondervraagd worden over zijn functioneren... en daarvoor waren veel belangstellenden en pers naar de raadszaal in Haren gekomen. Maar de avond verliep verrassend. Het is een, uh, een bijzondere vergadering... Uh, in die zin dat er eigenlijk maar één onderwerp op de agenda staat. Iedereen was er klaar voor in de gemeenteraad van Hagen. Het grote debat over het rapport van de commissie Cohen. En met name de rol die burgemeester Bats heeft gespeeld tijdens Facebook-rellen op 21 september van het vorige jaar. De raadsleden waren tot aan de tanden gewapend met kritische vragen, maar die konden al snel weer de prullenmand in nadat burgemeester Bats het woord vroeg en met een verrassende mededeling kwam. Dames en heren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 Maar ik vind het heel erg jammer voor de gemeente Haren. Ja, een hele rare avond. En ja, die hebben van Haren helaas wel eens vaker uh, uh, meegemaakt. Maar de, dat deze avond dan zo'n afloop zou hebben en kennen... nee, dat had ik absoluut niet verwacht. Nadat het stof enigszins was neergedaald, werd het debat hervat. Maar niemand wilde of kon nog debatteren over het rapport. Het ging alleen nog maar over het vertrek van de burgemeester. We vinden het ontzettend jammer dat de burgemeester... die zo volledig voor het belang van Haren ging... Dat hij op deze manier niet meer onze burgemeester zou zijn. Um, ja, en daar laat ik het maar bij. Ja, geschokt en verbijsterd is de CDA-fractie. omdat wij um, hier absoluut niet op gerekend uh, hadden. En we hadden inderdaad een heel betoog voorbereid. en we gingen er ook vanuit omdat de burgemeester vrijdag zei... ik wil ten volle mijn verantwoordelijkheid nemen... en ik wil het debat voeren in deze raadzaal. En eigenlijk door uh, deze gebeurtenis... Uh, wordt het debat wel een beetje uit onze handen geslagen. Maar burgemeester Bats was heel stellig. Ondanks dat het merendeel van de raad hem liever niet zag vertrekken. Mijn besluit, voorzitter, tot slot, zoals vanavond uh, benoemd, staat vast... Dank u wel. En dat uh, hoorde u in een bijdrage van uh, verslaggever Paul Sanders. Wij praten hier nog over door. Uh, dat doen we later in deze uitzending met een van de politieke partijen in Haren. Er is ophef in het Europees Parlement over de Hongaarse premier Viktor Orbán. Die lag al onder vuur nadat hij met een nieuwe mediawet de pers in zijn land muilkorfde. En nu gaat de ophef over Orbáns pogingen om de grondwet naar zijn hand te zetten. Hongarije is geen democratie meer, zegt de leider van de Europese Liberalen Guy Verhofstadt tegen correspondent Tjenshad. What is happening is that Mr Orbán is laughing and joking with us. My request is that you put it on the agenda. Honorable Chiara. U zegt, de Hongaarse premier Viktor Orbán lacht ons recht in het gezicht uit. Ja, dat doet hij, want hij heeft geen enkel van de wijzigingen aangebracht die Europa of de, de Raad van Europa de voorbije. Uh, maanden, het voorbije jaar gevraagd heeft. Hongaarse premier zegt, dit is mijn grondwet. Dit is de Hongaarse grondwet. Brussel, Europa, die hebben er allemaal niks mee te maken. Ja, die moet wel voldoen, dat is juist. Het is aan de Hongaren om hun grondwet te bepalen. Zoals het aan de Nederlanders en de Belgen is om hun eigen grondwet vast te leggen. Maar die moet wel voldoen aan... Uh... Aan, aan de, de, de grondwaarden van de Europese Unie. Ik zou zeggen, met deze grondwet zou Hongarije nooit lid kunnen worden van de Europese Unie. Het zou gewoon geweigerd worden. Waar botsen het meest met de Europese waarden? U uh, denkt op, op vlak van een aantal vrijheden. Bijvoorbeeld de vrijheid van religie is, uh, wordt beperkt. Uh, ook uh, de rechten van uh, homoseksuelen uh, en dergelijke meer uh, zijn ook uh, beperkt door het feit dat de notie familie heel nauw wordt uh, omschreven. Alle varianten die wij gelukkig op het gezin kennen in Nederland. Die, die wil hij niet. Wim van den Kamp, CDA, hier in het Europees Parlement. Zij hebben ook de Europese verdragen ondertekend. En ze hebben zich gewoon netjes te gedragen. Hoe nou ja, kun je dat afdwingen? Nou, dat kunnen we afdwingen, vooral door de politieke druk. Verhofstadt wil zelfs dat de regeringsleiders tijdens de Europese top zich erover buigen. Ja, nou ja, dat is de beroemde artikel 7 van het Europees Verdrag, waarin wij bepaalde landen stemrecht kunnen ontnemen. Maar... Ik ben hier uh, zo'n beetje de huisjurist. Uh, ik vind dat dat wel uh, netjes, uh, als dat nodig is, dan moeten we dat via zorgvuldige procedures doen. En dat kunnen we niet op een achternamiddag even besluiten? Artikel 7 paragraaf 1, dat is een procedure die tot stand is gekomen, zoals ik dat ook nog herinneren, na de heibel met Oostenrijk. U wil met het huidige Hongarije precies dat bereiken wat destijds met het Oostenrijk van Heider gebeurde. U ja, ik zou zeggen dat dit veel erger is dan wat er in de tijd met Heider gebeurde. Hier gaat het over Orbán, die namelijk een grondwet zodanig wijzigde dat men eigenlijk niet meer kan spreken van een echte democratie. Hofstad met zijn bezwaren tegen de Hongaarse premier Victor Orban. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Dan een fijne voetbalavond. Barcelona en Galatasaray hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Barcelona stond voor de zwaarste opgave. In het eigen kamp moest tegen AC Milan een 2-0 achterstand worden omgebogen. Maar nou, dat lukte wel. Ronald van der Geer. Al jaren wordt er gezegd, Barcelona speelt voetbal van een andere planeet. Statistieken van deze planeet zijn dus ook niet op de Catalanen van toepassing. Want nog nooit slaagde er een ploeg in een 2-0 achterstand opgelopen... in een uitwedstrijd, ongedaan te maken in een thuiswedstrijd. Het ging vooral over die niet gescoorde goal in Milaan. Maar dit was een heel ander Barcelona dan drie weken geleden. Dit Barcelona wilde gaan tot het gaatje. Het leek erop alsof men het mes op de keel nodig had. Het was Lionel Messi, die eindelijk weer is het verschil maakte. Twee doelpunten van hem in de eerste helft. Milan probeerde het in de tweede helft... probeerde iets meer te voetballen dan in het eerste bedrijf... maar Barcelona had, zonder heel veel kansen te creëren... een fantastisch overwicht. Het kwam op 3-0 door Villa. Toen werd het nog even spannend. Milan zette wat druk, gaf wat gas... maar creëerde uiteindelijk ook te weinig. De opluchting kwam... Vlak voor tijd Jordi Alba met de 4-0. Barcelona presteert het onmogelijke, maakt een 2-0 achterstand ongedaan... en meldt zich in de kwartfinales. Nou, dat was nog meer goed nieuws voor Barcelona. Want over een kleine twee weken kunnen de spelers weer trainen... onder uh, Tito Villanova. De hoofdcoacher blijft nu nog in een kliniek in New York... waar hij een behandeling ondergaat tegen kanker in zijn speekselklieren. En Galatasaray bereikt in de Champions League ook de laatste acht... ten koste van Schalke 04. Na een remise in Turkije werd er in Duitsland wel gewonnen. Pas Tegeler. En dat is uh, goed nieuws voor Wesley Sneijder en Nordin Amrabat... die onder contract staan bij Galatasaray en zich dus bij de laatste acht van de Champions League voegen. In de eerste helft is Galatasaray ook beter in Gelsenkirchen. Dat is eigenlijk verrassend, maar de ploeg voetbalt makkelijker... komt ook volkomen terecht op een 2-1-voorsprong... omdat Schalke het in de eerste helft allemaal een beetje laat gebeuren. Maar juist in de tweede helft doet Galatasaray dat. De ploeg loopt naar achteren, leidt veel balverlies... en geeft de wedstrijd eigenlijk uit handen. Schalke komt op gelijke hoogte... en waar iedereen wacht op de 3-2 voor de Duitsers... valt in de extra tijd de 3-2 aan de andere kant... Uit een counter, een van de weinige kansen die de Turken nog krijgen in de tweede helft. En dat is dan voldoende voor een plaats in de volgende ronde. Schalke eruit, Galatasaray met Snyder door naar de laatste acht. En de laatste kwartfinalisten worden vanavond bekend. Bayern München speelt tegen Arsenal en Malaga krijgt Porto op bezoek. Opnieuw dreigt een voetbalclub uit de Eerste Divisie in Nederland het loodje te leggen. Veendam kampt met grote financiële problemen en heeft uitstel van betaling aangevraagd. De club heeft een tekort van 350.000 euro. Interim-directeur Piet Scholten ziet in de uitstel van betaling het allerlaatste redmiddel. We hebben hiervoor gekozen, ook met andere partijen, KVB enzovoort, en hebben gezegd, dit is eigenlijk, zo noem ik het dus, de, de, de meest zachte landing die je kan maken, want een faillissement die komt natuurlijk keihard aan. En met deze kan je met de bewind voelen, zou je nog iets kunnen doen in ieder geval. Kijk, daar moet een, op een of andere manier moet er geld komen en ook naar de KVB toe, want die willen een sluitende liquiditeitsbegroting hebben. En als die er niet is, dan zal de KVB niks meer accepteren. Dus er moet sowieso, zoals wij nu berekend hebben, en dat zijn de laatste cijfers, moeten het 3,5 ton komen. Het is niet de eerste keer dat Veendam in de problemen zit. Drie jaar geleden werd een faillissement uitgesproken... waar de club met succes tegen in beroep ging. En Veendam is ook niet de enige club die zorgen heeft... want FC Emmen zit ook in zwaar weer. U hoort na zeven uur de algemeen directeur van die voetbalclub. De Tirreno Adriatico is gewonnen door de Italiaan Vincenzo Nibali. Titelverdediger hield na de afsluitende tijdrit op dinsdag voldoende voorsprong in het klassement op zijn naaste belagers. Wout Poels eindigde als beste Nederlander op de tiende plaats. En dat vond hij zelf wel een uh, aangename verrassing. Ja, eigenlijk, uh, ik had eigenlijk gehoopt dat ik in een, uh, in een bergrit uh, top 10 kon rijden. Om een keer een, dag, een goede daguitslag te rijden. Maar uh, het bleef eigenlijk. Uh... Elke dag maar goed gaan. Het was heel zwaar parcours en ik herstelde goed. En uh, ja, dat uiteindelijk ook dan een team in mijn klassement. En uh, daar ben ik heel tevreden mee. De gymnastiekunie stuurt slechts twee turnsters naar de Europese kampioenschappen volgende maand in Moskou. De KNGU selecteerde Noël van Klaveren, die afgelopen zondag de kwalificatiewedstrijd in Tilburg won. En Shantisha Netep, die als tweede eindigde. Later vandaag worden uh, de mannen bekendgemaakt. Radio 1, het NOS-journaal. Haal hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Alle fracties in de gemeenteraad van Haren... hebben met verbazing gereageerd op het opstappen van VVD-burgemeester Bats. Ze noemen het vertrek onnodig en betreurenswaardig. Bats maakte gisteravond bekend dat hij op 1 april vertrekt... naar aanleiding van uh, ze functioneren tijdens de Facebook-rellen.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 De Eerste Kamer heeft met een minimale meerderheid ingestemd met een extra huurverhoging per 1 juli. Voor de inkomensgroepen boven de 43.000 euro kan die verhoging oplopen tot 4% plus inflatie. Het kabinet wil met de maatregel scheefwonen tegengaan zodat er meer huizen vrijkomen voor huurders die minder te besteden hebben. En in het noorden van Frankrijk zijn nog steeds wegen afgesloten... door de hevige sneeuwval van gisteren. Pas in de loop van de ochtend wordt de situatie op de weg weer normaal is de verwachting. In België worden vrachtwagens naar het zuiden tot zeker 8 uur tegengehouden. En tot die tijd is er ook geen trein- en vliegverkeer. Er zijn vandaag enkele sneeuwbuien in Nederland, maar er is ook zon. Het wordt twee tot vijf graden en de wind waait uit het noorden en is zwak tot matig.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een spannend voetbalavondje gisteren. Wesley Sneijder haalde met Galatasaray de kwartfinale. U hoort hem zo dadelijk. We beginnen in Hongkong, waar de bevolking verlangt naar vroeger. Ja, de aanleiding is het referendum afgelopen maandag op de Falklandeilanden. eilanden De bewoners kozen er daar unaniem voor om Brits te blijven. Een liberale krant in Hongkong wilde wel eens weten hoe dat in die stad leefde en hield een opiniepeiling. Centrale vraag luidde, moet Hongkong Chinees blijven of willen de inwoners liever weer onder Brits gezag vallen? Tot 2000 was Hongkong immers een Britse kroonkononie. Marike de Vries, correspondent in China. Marieke, wat was de uitslag? Nou, maar liefst 73% stemde voor de terugkeer naar het Britse hm. gezag. Dat is... Uh... Veel, denk ik, toch? Ja. Nee, ruim een meerderheid, Ja, driekwart, ja. ja. Hoe verklaar jij die pro-Britse keuze? Nou, Hongkong is nog altijd een democratie. Hè. Er heerst een grotere mate van vrijheid, van vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld, van religie, van rechtspraak, dan in China. Het Chinese vasteland, zoals dat wordt genoemd. En de inwoners van Hongkong vrezen dat uh, Peking die greep op hun vrijere samenleving steeds meer gaat verstevigen. Na de machtsovername in 2000, hè, toen Engeland de kroonkolonie moest teruggeven, toen bepaalde Peking dat uh, Hongkong tot 2047 nog een status apart heeft. Maar daarna zullen er dezelfde regels gaan gelden als in China. En dan raakt Hongkong zijn autonomie kwijt. Nou, daar kijkt de overgrote meerderheid van de bewoners dus niet naar uit. Wordt er gereageerd op die 73 procent, Marieke, bijvoorbeeld door China? Nou, niet direct uh, op die peiling, maar wel op een betoging waarbij demonstranten met, uh, met vlaggen zwaaiden met de Britse Union Jack erop vlaggen uit de tijd van, uh, dat Hongkong nog een kolonie was dus. En die actie die werd uh, scherp veroordeeld door het gezag in Peking. Uh, dat de bewoners van Hongkong er nog maar eens aan herinnerden dat de nationale veiligheid ten alle tijde gewaarborgd moet blijven. Met andere woorden, u bent gewaarschuwd. En die demonstraties waren een uiting van onvrede over allerlei maatregelen die Peking op dit moment neemt. Om die greep op Hongkong te verstevigen. Op het gebied van onderwijs, op het gebied van vrijheid van meningsuiting. Ook worden er steeds vaker pro-Peking politici benoemd op belangrijke sleutelposities. En kunnen gewone Chinezen nog steeds heel moeilijk een visum voor Hongkong krijgen. Ja, omdat men bang is dat uh, gewone Chinezen, om ze zomaar te noemen, uh, weggaan? Ah ja, er is natuurlijk ook gewoon heel erg weinig ruimte hè, op die eilanden waaruit Hongkong bestaat. Maar het is ook zo dat heel veel rijke Chinezen beleggen in uh, dure appartementen in Hongkong... om hun geld veilig te stellen. En tot voor kort was er een grote toestroom van Chinese vrouwen die per se in Hongkong wilden bevallen... zodat de baby dan staatsburger automatisch werd van Hongkong. Dus dat geeft allemaal nou niet de indruk van veel vertrouwen van de Chinezen zelf in het Chinese systeem. En dat is dan voor de inwoners van Hongkong weer niet erg bemoedigend. Nee. Nou, Marieke de Vries, dank je wel. Het was een geweldige voetbalavond in de Champions League gisteravond. Het resulteerde in overwinningen voor Barcelona en Galatasaray. Hoorde u net alles al over. De Turkse club is dus ook door naar de kwartfinale. Wesley Sneijder werd na 70 minuten gewisseld bij Galatasaray... en Noordien Amrabat kwam voor hem in het veld. Sneijder hoort u nu over die kwartfinale plek van zijn ploeg. Met name de tweede helft was, uh, ja, was nog even, even pittig, even billen knijpen. Maar ik denk dat ze, we wel gewoon moeten, moeten doorgaan op de manier hoe we de, de eerste helft speelden. Ja, toen hadden we ze. stonden verdiend 2-1 voor met de rust, vond ik. En ja, dan moet je doorgaan. En dan zeg je ook in de kleedkamer van ga niet terug, achteroverleunen. En dat deden we juist net wel. En dan weet je dat je tegen, tegen een ploeg als Schalke... die, die gaat opportunistisch te spelen. En ja, dat krijg je nog moeilijk, maar... Ik denk allemaal taal een uh, verdiende overwinning. Waar haalden jullie het vandaan? Want in de eerste helft waren jullie veel en veel sterker. Ja, we, waren veel st we, we geloofden erin. Kijk, uh, Thuis hadden we ook een beetje pech de eerste helft. Hadden we op 2-0 moeten komen. Uh, aan de andere kant werd het 1-1. Dus uh, we, hadden, we hadden wel een goed gevoel. En, uh, ik bedoel, je weet als je, als je scoort, van, nou, je hebt een doelpunt nodig... maar je moet wel met, met, met geduld uh, op zoek gaan naar de doelpunt. Niet, uh, niet forceren. Dat hebben we niet gedaan. We creëerden in de beginfase uh, genoeg kansen, denk ik. Maar we bleven geduldig. We bleven wachten. We kwamen zelfs 1-0 achter. En toch bleven we het geloof erin houden. En we bleven doorgaan. En wat ik zeg, daarna scoor je twee goede goals. Uh, met name de tweede op uh, pure wilskracht. Doorgaan van, uh, van, uh, van uh, Riera aan de zijkant. En dan sta je 2 verdiend voor. En dat zeg ik, uh, we geloofden erin. En wat ik zeg, ja, als, je, als je een goal maakt, ja, dan, dan moeten zij komen. En uh, zeker op een gegeven moment toen het 1-1 stond. Ja, en er was nog uh, uh, drie kwart wedstrijd te gaan. Ja, dan, dan, dan moeten ze komen. Want ja, ze weten als wij een goal maken, dan uh, moeten er twee in. Twee vragen voor jou in één. Eén, je wordt daar 70 minuten gewisseld. Hoe is het lichaam nog met je? En twee, uh, ja, we hebben al een tijdje niet meer gesproken. Hoe bevalt het je nu? Nou, laten we beginnen met de laatste. Het bevalt me prima. Ik... Uh, ik voel me gelukkig, ik, ik ben happy. Uh, het is een mooie club, een fantastische club met uh, supporters uh, die, die zijn overal. Dat hebben we ook vanavond weer kunnen zien. En, uh, het, is, het, is, het, is, het is heerlijk, het is heerlijk om, weer, om weer te voetballen. Ik heb natuurlijk een mo moeilijke periode uh, achter de rug uh, van, van heel lang niet spelen, alleen maar trainen. En ja, dat, dat merk je nu ook nog wel, dat je uh, toch wel uh, wat wedstrijden nodig hebt om, uh, om weer helemaal uh, volledig te zijn. Uh, Eerste helft heb ik alles gegeven vanavond. En in ja, de tweede helft begon ik met wat uh, een stijve lies. En goed, ik ben blij dat ik nog uiteindelijk 70 minuten op vol kan houden. En uh, op naar het weekend weer. Hoe lang heb je nog nodig om echt 90 minuten fit te zijn? Nou, ik, heb al, ik heb al een aantal wedstrijden 90 9 minuten gespeeld. Dus ik, ik, ik kan het wel aan. Alleen... Maar op dit tempo? Ja, ook op dit tempo. Alleen op een gegeven moment ging, ging Lies een beetje apart uh, te spelen. En dat, uh, dat was jammer. Maar goed, dat uh, kan een keer gebeuren. Wessie Snijder hoorde u van Galatasaray en Jeroen Elshoff sprak met hem. De grootste telescoop ter wereld staat in Chili. Er wordt vandaag officieel in gebruik genomen. Straks een reportage. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Over een paar uur is een tweede rockmoment in Rome. Vanochtend stemmen de kardinalen twee keer. Acht jaar geleden, bij het vorige conclaaf, stemde kardinaal Simonus nog mee. Vanwege zijn leeftijd heeft hij nu geen actief stemrecht meer. Maar hij is wel in Rome. En verslaggever Karin Albert zocht de emeritus kardinaal op. Kardinaal Simonus in het Duitse college. Want een Nederlands college is er niet meer in Rome. Nee, dat is er nog wel, maar dat is helaas gesloten. En daar zoeken ze nog steeds een oplossing voor. Dus verblijft u nu hier? Ik verblijf hier omdat dit college is in de 15e eeuw gesticht... door het Nederlands echtbaar. En we hebben het recht op een plaats. Bodaar woont hier ook. En de rector die heeft mij vijf jaar geleden aangeboden... dat ik hier altijd terecht kan. En het is een buitengewoon uh, prettige omgeving. En de rector is een bijzonder gastvrij Gaat u de duur van het hele conclaaf hier blijven... en alles volgen via televisie? Nee, ik ga morgen naar huis. Ik had vandaag al naar huis gewild omdat de, de mis voor het Heere van de Heilige Geest is geweest. Maar er was geen vliegtuig. Ik ga morgenmiddag. En ik zie dat wel thuis. En ik denk dat... Uh, want ik ben hier al twee weken en ik kan nog wel een week blijven. Maar ik denk dat dat conclaaf wel eens wat langer zou kunnen duren dan men denkt. Aha. Waarom? Ik denk dat het zo'n uh, vijf dagen kan duren. Het zou me niet verwonderen in ieder geval. Omdat er veel minder uitgesproken namen naar voren komen als de vorige keer. Je krijgt een eerste stemming en dan komen daar natuurlijk een 15, 20 namen uit. En dan moet het proces beginnen van uitkristallisering. En hoe zich dat zal voltrekken, dat is voor mij een groot raadsel. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar het zou me niet verwonderen als dat een dag of vijf gaat duren. Want twee derde van de stemmen is veel. Dat is heel veel. U heeft ook het pre conclave meegemaakt. Heeft u toen zelf nog inbreng gehad, advies gegeven als het ware? Ik heb zelf inbreng gehad, maar uh, ik kan niet verder zeggen dan dat. En er zijn natuurlijk uh, bij dat pre conclave waren er 158 kardinalen uh, aanwezig. En iedereen die wil zijn zegje doen, nou dat wil ik dan op een bepaald moment ook en dat heb ik gedaan. En dat is natuurlijk wel uh, dodelijk vermoeiend, want dat is altijd in een vreemde taal... Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans. Het wordt vertaald. Maar uh, je bent natuurlijk uh, toch gewend om dat in de, het liefste in de taal zelf te horen. Maar dat is doodvermoeiend. En uh, sommigen die houden zich aan de spreektijd. En de, daar wordt ver, verschillende keren gezegd vijf minuten... Maar die gaan er dan overheen. En dat zijn vooral zuidelijk sprekende mensen die dat makkelijker doen dan wij. En dan erger je daar een beetje aan. Niks en... menselijks is een kardinaal vreemd. Nee, en je krijgt natuurlijk ook de nodige aanvallen van slaap. U gaat woensdag weer naar Nederland terug. Komt u wel terug voor de inauguratiemis? Als het eenmaal de nieuwe paus gekozen is? Nee, ik denk het niet. Dat zou te veel van het goede zijn. Maar uh, het ligt eraan wie er gekozen wordt. Als het iemand is die ik heel goed ken. Dan is het wat anders. Ja, Monsje ja, Eik wordt dan zeker? Ja, dan zou ik komen, ja. ja. Maar u weet wat ik gezegd heb. Hè? Dus werd mij gevraagd vorige week, als nou een Monsje Eik het wordt, uh, wat is dan uw reactie? En toen heb ik gezegd, dat is het laatste wat ik hem toewend. Dat is natuurlijk een bovenmenselijke taak die je uh, op je krijgt. U loopt geen gevaar meer, hè? Dat u het wordt. Nee, dat is wel interessant dat u dat vraagt. Want ik ben een actieve kiezer, ben ik kwijt, maar passief. U kunt nog gekozen worden, dus misschien moet u wel terugkomen. Nou, ik zeg er onmiddellijk bij, maakt u zich niet ongerust. Dat is <laughs> nou, dus kardinaal Simonis, houdt daar geen rekening mee mee. Maar houdt er wel rekening mee dat het wel eens lang zou kunnen gaan duren. In ieder geval kan het ook snel natuurlijk. Dat tweede rookmoment is vanochtend om half elf. Wij kijken hoe het is op de weg in Nederland op dit moment. John Hoka, goedemorgen. Goedemorgen Lara. van. Beter dan gisteren slechter dan morgen waarschijnlijk. Sorry, was E. <laughs> beter dan gisteren. Ja, ja, een stuk beter inderdaad. Ja. We hebben files op de A15 richting Europort. Daar staat 3 kilometer bij Spijk en Nissen. de A27, gorkem richting Breda, is een ongeluk gebeurd bij Hank. Daar staat 2 kilometer. En er is één rijstrook afgesloten. Wat verwacht je nog voor vanochtend? Ik verwacht eigenlijk een vrij normale ochtendspits. En dat betekent rond half negen ongeveer 150 kilometer. Goed, spreken we je later. Doei. Colby Kaya hoort u nu met Falling for You.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 Start to dance all around 13 minuten voor 7, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan naar Venendaal, want daar zijn de ogen gericht op Marokko. Hm, Marokko met vissen, waarom? Ja, nou, er komt een, je mag wel zeggen, een zware handelsmissie uh, vandaag en morgen. Naar, niet naar Venendaal trouwens, maar naar, uh, naar Rotterdam. En uh, zelfs hier in Venendaal uh, kijken ze daar uh, toch wel een beetje likkenbaardend naar. Want. Er kan zaken gedaan worden met Marokko en het schijnt zelfs dat ze daar wat geld te besteden hebben. Ik introduceerde hem al eerder vanmorgen, meneer Van der Vliert, de commercieel directeur van de Hendricksgroep. Dat is een, een, een ruwbouwbedrijf met verschillende takken. Hè? Wat zouden jullie in Marokko eh, willen, willen gaan doen? Nou, in eerste instantie hebben wij, hebben wij met Hendrik Stalen-Bekistintechniek zeg maar de toenadering tot, tot Marokko gezocht. Hè? En, en wat wij willen gaan doen is het, het, het, leveren, het leveren van bekisting. Maar niet alleen het leveren van bekisting. Wij willen ook graag zeg maar, onze toegevoegde waarde, toegevoegde waarde willen we, willen we inbrengen. Toegevoegde waarde in de zin van, van engineering, advies, van de arbeid. Want het is, het is voor Marokko een, een, een, een vrij. Nou, vrij, het is gewoon een innovatief bouwsysteem voor Marokko: een snel bouwsysteem waar absoluut behoefte aan is in, uh, in Marokko? Er is behoefte aan nieuwe woningen in, in uh, Marokko. Hè? Er is een, een, ja. een middenklasse die aan het groeien is. Ja. En kennelijk is, zijn er ook financiële middelen. Nou, financiële middelen zijn er zeker. Dat, ja. is, dat is iets wat, wat we Nederland op dit moment uh, missen. Hè? Dat, uh, ja. dat, uh, dat uh, weet u. Het is, uh... is dat ook een reden waarom jullie nu over de grens kijken? Omdat er in Nederland niet zoveel te doen is? Absoluut. absoluut. We hebben, uh, dat, uh, van tweede, vanaf 2011 zijn we ermee gestart. En in eerste instantie in omringende Europese landen. En uh, eigenlijk bij toeval zijn we een beetje in contact gekomen. Met iemand die, die ook uh, mensen begeleidt in het Marokkaanse, zeg maar. Voor het zaken doen in, uh, in Marokko. En zo zijn we er eigenlijk een beetje, een beetje bij betrokken geraakt. Het is een, het, het is, het, ik zei het, het is een, we noemen het een zware delegatie. omdat de minister van Transport uit Marokko ook uh, meekomt. Dat betekent dat het over infrastructuur zal gaan: over havens, over snelwegen, dat soort dingen. En dus, zoals u zegt, woningbouw. En hoe kom je daar nou bij als, als ondernemer? Hoe doe je dat? Ja, dat, dat is sowieso in een land waar je, waar je nog geen zaak doet altijd lastig. Hè? Dus en, en zeker voor Marokko is het gewoon zaak dat je, dat je gewoon goede ingangen hebt. En we maken daarbij gebruik van het, het handelshuis in, in Nederland... wat in Leuze gevestigd zit. Agentschap NL hebben we, hebben we natuurlijk informatie opgevraagd. Want het is niet zo dat je een, een ticketboek naar Marokko... en daar even orders op gaat halen. Dat zou mooi wezen Dat zou mooi zijn, maar zo, zo werkt dat niet. Want het kost natuurlijk geld, het kost ook tijd. Je moet echt het, echt het geduld op kunnen brengen. En eh, we hebben... We zijn ook al in 2011 begonnen en nu beginnen de eerste succesjes beginnen te, beginnen te komen. Dus, dus ja. we zijn er zeker tevreden over. Ja. Maar um, ja, je moet goede, goede contacten hebben. Uh, dat, is, dat is iets, want wij, het is een hele andere cultuur. En uh, dan, dan, moet je, dan moeten wij als Nederlander niet denken dat wij de, daar de dienst even uit kunnen gaan maken. Want zo bent, u, bent u economisch uh, onder, onderlegd? Ja, zeker, ja. zeker. Ik niet zo heel erg hoor, maar ik heb wat cijfertjes meegenomen. Misschien dat u er eventjes ook naar, met mij naar wil kijken. Dit zijn cijfers van het CBS. Uh, de export naar Marokko, hè, vanuit Nederland, 2010, 675 miljoen. 2011, 7,98 miljoen en vorig jaar 8,36 Dat Dat groeit dus, dat gaat dus om een kleine miljard. Hè? De, die richting gaan we op. Maar dat is, dat is in verhouding toch niet echt heel erg veel... als je dat met andere landen vergelijkt. Nee, nee dat klopt. Dat, die, die, die... dat zijn mooie bedragen. Hè? Ja, ja, ja wij, wij, zijn, wij zijn tevreden als dat cijfers van Hendricks groep zouden zijn. Wat voor omzetten draait de Hendricks groep zo? Hendricks in, groep in Nederland uh, zo'n beetje 40, 45 miljoen op jaarbasis. En, uh, en, en export, wat ik, wat ik zeg, we hebben in het, in het verleden hebben we heel veel aan export gedaan. En, ja. uh, maar goed, hè, dat, was, dat was onder de naam van, van vooral Nederlandse bouwondernemingen. Die, die hebben zich teruggetrokken en daarmee zijn we ook eigenlijk weer... Uh, die, die exportfocus uh, is eigenlijk weggegaan. Maar even die cijfers, hè, de export naar Marokko, het, het, het zijn niet enorm grote bedragen... maar er zit een groei in en dat maakt het ja. voor een ondernemer als u dus ook interessant om daarnaar te kijken. Ja, dat klopt. Er is... Er is absoluut behoefte, als je nu in Noord-Afrika gaat kijken... waar Marokko is, Noord-Afrika en het noorden van Marokko kijkt... daar wordt gigantisch veel gebouwd. Ja. En wat, wat, wat, wat ons ook opgevallen is... is dat er heel weinig Nederlandse bedrijven uh, uh, zeg maar zich focussen op, op Marokko. Terwijl er wel heel veel gebeurt, dat er heel veel geld is. En er wordt heel, wein, heel weinig gebruik van gemaakt. Nou, dat zou nog wel eens een hele goede opportunity voor de Hendriksgroep kunnen zijn. Straks na zevende praten we verder ook met uh, meneer Van Ree. Die zit daar al naar ons naar mijn webblog te kijken met die leuke foto van de NOS-wagen erop. Uh, want die is al in Marokko geweest en die gaat ons straks vertellen hoe hem het daar vergaan is. Tot straks. Tot straks. Mark Robin Visser en die hoorde hem al eventjes verwijzen naar zijn webblog. Dan moet u even naar nos.nl, naar beneden scrollen. En dan ziet u uh, een fotootje van onze Marco B. Visser en uh, de titel Marokko Nederland. En daarin dus inderdaad een foto van uh, de plakletters. Het wordt een belangrijk moment voor sterrenkundigen. In het Andesgebergte van Noord-Chili wordt de grootste telescoop ter wereld officieel geopend. De Alma, zo heet hij. Op vijf kilometer hoogte in de Atacama-woestijn zijn de condities voor zo'n telescoop optimaal. Correspondent Mark Bessem sprak met Nederlandse astronomen die betrokken zijn bij dit project. De ESO heeft samen met Amerikanen en Japanners ruim tien jaar gebouwd aan de grootste telescoop ter wereld, de ALMA. Een belangrijke ontwikkeling in de sterrenkunde. Ik ben daar zeer blij over. Ja, absoluut. Uh, ALMA is echt een ongelofelijke stap voorwaarts uh, in ons vakgebied. Uh, ALMA is wel honderd keer groter en gevoeliger dan. Uh... Eerdere telescopen. En daarmee kunnen we nu echt gaan inzoomen op die gebieden waar nieuwe sterren en planeten worden gevormd. De nieuwe telescoop staat in Chili. En dat is geen toeval. ESO is opgericht om een grote telescoop te bouwen op het zuidelijke halfrond. En dat was omdat er al het een en ander op het noordelijke halfrond stond. Belangrijker nog was. Het centrum van onze melkweg, die prachtige band van sterren aan de hemel... met die verdikking in het midden, die komt uh, recht boven je hoofd... in het zenit over, s'nachts, op het zuiden. En die kun je in Nederland uh, net boven de horizon zien. En die is dus veel beter te zien hier. Alma vertelt ons het verhaal over onze oorsprong. De oorsprong van sterren, de oorsprong van planeten... de oorsprong van sterrenstelsels aan, het, aan de rand eigenlijk van het heelal. Dat is wat Alma vertelt. Het ontstaan van sterren en planeten dat vindt plaats in wolken tussen de sterren... en die ook stofkorreltjes eh, bevatten. En daarom zijn ze heel donker. Met je, het licht van onze eigen ogen kunnen we daar geen eens in doordringen. We zien we helemaal niks. We zien gewoon een zwarte kolenzak. Maar als we nu een andere bril opzetten... dus als we gaan naar langere golflengte, naar die microgolven in plaats van het licht wat we met onze eigen ogen zien... Um, dan kunnen we uh, ineens wel doordringen in die donkere wolken. Dus het is echt een, een techniek waarmee we heel diep in stoffige wolken kunnen kijken. Is het toeval dat er zoveel Nederlanders bij betrokken zijn? Um, ik denk niet helemaal toeval. Er is... Er is iets curieus met uh, het leiderschap van ESO. Ik ben de zevende directeur-generaal. En vier van de zeven waren Nederlander. Zij zijn ook allemaal hoogleraar geweest in Leiden. En niemand begrijpt waarom. Maar het is wel zo. Het is gewoon heel erg leuk. Ik denk dat het uiteindelijk komt van een hele goede school in de sterrenkunde in Nederland. De vergelijking is natuurlijk een beetje absurd. Maar zeg maar, het Nederlands elftal in de jaren zeventig, zo'n soort totaalvoetbalschool. Absoluut. Blijft het nog even zo doorgaan, die Nederlandse rol? We hebben het nu over... Um... Niet over het voetbal, ik wou zeggen. Ik denk dat het met het Nederlandse sterrenkunde in dat opzicht beter gaat dan met Nederlandse voetballer. Um, en ik denk dat dat nog wel even zo blijft. Dus Tim de directeur van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht en hoogleraar sterrenkunde Ewine van Dishoek. En correspondent Mark Bessems sprak met hen U kunt. Foto's zien van die 66-parabool antennes daar in de woestijn. Bijvoorbeeld op de site van Alma. AlmaObservatory.org. Het NOS Radio Journal Media overzicht. We kijken voor u uh, verder in de kranten. Volgens uh, De Telegraaf worden de verdachte rovers van de schilderijen... uit de Rotterdamse kunsthal in Roemenië voor de rechter gebracht. En de krant vindt het verbijsterend dat de criminelen... niet een strafproces in Nederland krijgen. En ook hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops... vindt de gang van zaken uiterst vreemd. Het gaat om zeer kostbare schilderijen. Het is dan ook moeilijk uit te leggen... dat justitie geen aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd. Terwijl dat wel gebeurde bij de Belgische verdachten... van het schopincident in Eindhoven. Neem bijna alle kranten foto's van het winterweer. Uh, bijvoorbeeld het AD heeft een foto van uh, die meer dan 100 auto's... die gistermiddag op elkaar zijn geklapt in Duitsland. Met de titel Autokerkhof Kerkhof op Duitse snelweg. Uh, de Telegraaf heeft een mooie foto van... het Limburgse gulpen, bedekt onder een laag sneeuw. En in trouw vertelt de directeur van de vereniging van hoveniers... dat de vorst niet funest is voor de planten... die we afgelopen weekend massaal hebben gekocht. Alleen fiolen, eh, we zeiden het al eerder, die moeten naar binnen. Ja. En Er komt een Europees onderzoek naar het antibraakmedicijn Domperidon, eh, meldt het AD. Volgens de Europese Geneesmiddelenwaakom kan het middel hartfalen en hartritmestoornissen veroorzaken. Ook in Nederland is het middel vrij verkrijgbaar. Sinds 2003 zijn er in Nederland vier sterfgevallen bekend die in verband worden gebracht met eh, Domperidon. Nou, we hoorden het natuurlijk al eerder in diverse kranten... staat het ook op de voorpagina. Het opstappen van burgemeester Rob Bats van Haren. Voorpagina van de Volkskrant ook een foto van de burgemeester... die nog even kijkt naar zijn amsketen om zijn nek. Onder de foto staat de tekst... Ik, van boven de vijftig, leef in een andere wereld dan jongeren. Nederlands Dagblad meldt dat steeds meer ouderen zich kunnen voorstellen... dat zij ooit zouden kiezen voor euthanasie. In acht jaar tijd is dit aantal 64-plussers gestegen... van 54 naar 63. Een kanttekening wordt er ook gemaakt in het artikel. Mensen die denken te kiezen voor euthanasie... blijken uiteindelijk soms toch moeite te hebben... om die definitieve stap te zetten. En NRC Next verandert de naam van de krant. Van nrc.next wordt het nu nrcnxt. Of zou het misschien dan toch... Ja, dat is een opmaatje naar een artikel verder in de krant... over inderdaad de naamsverandering van de publieke omroep en PO. Next bekijkt eerdere succesvolle en minder succesvolle naamsveranderingen... zoals Raider, die Twix werd, en de Rijkspostspaarbank, die Postbank en later ING werd. En na zeven uur dan hoort u burgemeester Bats van Haren zelf... Hij wachtte dus het oordeel van de gemeenteraad gisteravond niet af. En dat vindt de gemeenteraad dan weer jammer. Ook daar hoort u vertegenwoordigers van later dit Radio 1 Journaal. En we kijken ook naar Frankrijk, vooral het noorden van Frankrijk. Want sneeuwde het daar nog. Hoe zou het gaan met onze Nederlander? Nederlandse ondernemingen doen steeds meer zaken buiten Europa. Overal waar u kansen grijpt, biedt ABN AMRO grip op de risico's.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 Download nu het branschrapport Opleiding en Ontwikkeling of een van de andere 14 branschrapporten op nrcmedia.nl/slash insights. Dit is Radio 1.